Veel mensen die uit de bijstand gaan komen na enige tijd weer terug. Na een jaar is het 20 procent, na vijf jaar 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Divosa, de koepel van sociale diensten. Mensen die vanuit een uitkering weer aan het werk gaan hebben minder snel een terugval. Mensen die hun uitkering kwijtraken omdat ze niet meewerken of omdat ze geen opleiding willen volgen zijn vrij snel weer terug. De Tweede Kamerstemming over een vrouwenquotum voor raden van commissarissen is uitgesteld. De SP is voor zo'n kwotum, maar wil dat dat verder gaat dan de bestuurskamer van beursgenoteerde bedrijven. Volgens de partij zijn er maatregelen nodig waar alle werkende vrouwen van profiteren. Bijvoorbeeld als het gaat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Toch is de verwachting dat volgende week maandag een meerderheid van de Kamer instemt met het vrouwenquotum. De politie heeft drie jongens aangehouden voor de zware mishandeling van deze maand in Gorkum. Het zijn twee jongens van 15 en een van 14 uit Gorkum. De mishandeling kwam vorige week in het nieuws toen op sociale media filmpjes ervan verschenen. Een groep jongeren sloeg en trapte meerdere slachtoffers. De jongens zijn vanochtend aangehouden toen ze op het politiebureau waren. En het weer, bewolkt en soms wat regen. Het is 10 à 11 graden. Morgen aan zee soms een harde wind en dan blijft het zacht, maximaal 12 graden. Donderdag ook nog nat en vrij zacht weer. Vanaf vrijdag breekt de zon weer door, maar dan wordt het geleidelijk ook frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Presentator is Bastiaan Ja, Welkom dames en heren bij weer een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Het opinieprogramma van ZFM Zandvoort. En we gaan natuurlijk geen discussie uit de weg zoals de jingle zegt. Uh, u luistert dus uh, en u kunt ook reageren. En zeker vandaag want we gaan hem toch uh, aan dit jaar. De zwarte Piet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 de hele grote cadeautjes chocola of speculaas. Wat zit er in de zak van Sinterklaas? Wat zit er in die zak? Wat zit er in die zak? Wat zit er in de zak, in de zak van Sinterklaas? Even rommel in die zak hoor. Volgens mij is hij leeg. Oh nee, ik zie hem.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 Die echt niet kunnen. Neem nou Jan Maat, die in de jaren 90 al uh, van de vorige eeuw met de uitspraak vol is vol werd uh, berecht. En Wilders dus onlangs nog met het bekende minder minder Marokkanen. Waarom is dit? Zwarte Piet wiede wiede Dan niet racistisch.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 Dan is het weer voorbij The, the good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 Waardoor het toch nog een witte mansfeest blijft. Um, uh, tenminste, dat zijn argumenten die ik uh, gehoord heb. Um, maar hoe zie jij dat? Ik, het is een kinderfeest, hè? Ja. Dat we ons blijven beseffen. Het zijn kinderen die, die daarna kijken als Hé hey Sinterklaas klaas komt binnen. Oh, wat geweldig. Uh, ik word een beetje moe van het feit dat ouders en oudere mensen, mensen boven een bepaalde leeftijd. Dat die de hele tijd alleen maar hier stelling innemen, want dat is niet de groep waar het over gaat. Het gaat hier over kinderen. Gaan kinderen dat door hebben? Ik persoonlijk denk van niet. Nee. Um, en en waarom zouden wij, maar dat is al echt mijn, dat is misschien wel een irritatie zelfs van de afgelopen jaren. Waarom moeten wij als volwassen, volwassenen ons zo erg met zoiets bemoeien? Terwijl je het zo makkelijk kan oplossen. Ja.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 Dat, dan als dat het verhaal is van Zwarte Piet nou, ja dan zou die <tossimus> juist roetvegen moeten <middel> juist roetvegen moeten hebben, dat zou hij toch niet zwart moeten zijn. Dat, maar dan zou hij ook nog andere kleuren haar moeten hebben. Ja. Waar ja. roetvegen in zitten? Ja. Ja, ja, bij dat ging een beetje van deze discussie. Dat, ik denk ook dat daar mijn collega's niet heel erg te springen om te reageren. Nee. Je, je, je kan er allerlei labels op pakken. Ja.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 NL Zeg luister eens even, Jaco, beste vriend. Ik heb toch dit jaar wel cadeautjes verdiend. Want wat ik ook doe, ik doe altijd mijn best. We halen vroeg opstaan, daaraan heb ik de beste geracht. Luister eens even naar mij. Voor jou zit er zeker iets glitters.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 dat zou je naam kunnen zijn Extra hulp op de taken, dat lijkt me wel fijn Daar heb ik geen kracht voor, doe jij dat nou maar Jij werkt tenslotte slot, de maar drie weken te jaar Ja, dat denk jij Zou het voor geen goud willen missen Want het is een feestje elk jaar Wordt de dus iets Want hij komt al sinds mensen geniet Voor oh,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 Door de politie. Um, ik weet niet meer precies waar. maar was toch die kale meneer die vorig jaar ook zo hard stond te schreeuwen. En dat bleken, ja, dat bleken dus namelijk mensen van Pagida te zijn. Yeah. Die daar als Zwarte Piet. En zij wilden niet uh, luisteren naar de politie. Want ze hadden een vak toegewezen waar ze mochten demonstreren. Als volledige Zwarte Pieten. Um, en daar uh, wilden zij niet heen gaan. Nou...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 Ja, dan ben je echt, terecht. Een, echt een idioot. Terecht, maar ik, uh, heel eerlijk, die man, die, die, die, toen hij student was, 20 jaar geleden. Twintig dus jaar geleden bevindt... was dat ook al heel fout in Cana Canada.